Ik wil ook zo, broek met van die zakken aan de zijkant. Ook zo, broek met van die zakken aan de zijkant. Ook zo, broek met van die zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. Ik wil ook zo, broek met van die zakken aan de zijkant. Ook zo, broek met van die zakken aan de zijkant. Ook zo, broek met van die zakken, zakken, zakken, zakken, zakken. zakken. Is te groot. Dat heet oversized meneer. O oversized meneer. Ik wil ook zo broek met tall die zakken aan de zijkant. Ook zo broek met tall die zakken aan de zijkant. Ook zo broek met tall die zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken zakken. U heeft een beetje een moeilijk figuur. U heeft u misschien even passen? Heb jij ook wel eens een broek met zakken aan de zijkant aan? Natuurlijk meneer. Zeg heb jij ook wel eens zo'n broek met dan die zakken aan?